Ons is verzocht om te lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het derde hoofdstuk, Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van den Jood of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in aller manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommige ongelovig geweest, zal een ongelovigheid het geloof Gods teniet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zou God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid... Wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd Beide, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrof. De vernijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vrezen Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de, de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de wet de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem want door de wet is de kennis der zonde maar nu is de rechtvaardigheid gods geopenbaard geworden zonder de wet hebbende, getuigenis van de wet en de profeten namelijk de rechtvaardigheid gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschiet zijn onder de verdraagzaamheid gods tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is waar is dan de roem is hij uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zou uit het geloof, en de voorhuid door het geloof, doen wij dan de wet teniet, door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet tot zover. <tus> Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 69 en daarvan het eerste en het zesde vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat, mijn keel is hees. Ze is van droogte ontsteken en daar ik hoop op God. Mijn toeverlaat schreekt mij blind. Mijn ogen zijn bezweken wat er verder volgt in het zesde. 69 vers 1 en 6. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen. De Heere zegenen u en uw gaven. Thank mm -hmm. Bijbellezing voor vanavond kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, Genesis, het 37ste hoofdstuk, daarvan de verzen 29 tot en met 36. Wij lezen nu alleen het 4 en 35ste vers, waar wij het woord dus hier al dus lezen toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef vrouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide want ik zal rauw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen al zo beweende hem zijn vader tot zover <coughs> wij worden in dit schriftgedeelte bepaald bij het gedrag van de broeders van Jozef en de boodschap. Die Jacob krijgt. En willen dan letten op een viertal gedachten. Ten eerste op Rubens vroeging. Ten tweede het gedrag van de broeders. Ten derde de boodschap die Jacob ontvangt. En ten vierde, de smart die Jacob beleeft. Tussen het gedrag van de broeders van Jozef en de boodschap die Jacob krijgt. Rubens vroeging, het gedrag van de broeders, de boodschap die Jacob ontvangt en de smart die Jacob leeft. Het einde van de vorige Bijbellezing gemeente dat was dat de broeders van Jozef zich omdaan hebben van hem en dat op een gemene en laffe wijze wat dat is geweest voor Jozef, die dus niets vermoed had, geen kwaad vermoed heeft. En dan in zulke omstandigheden terecht te komen. Wat zal er ook in het hart van Jozef zijn omgegaan. Want... Het was ook een mensenkind. Een mens van gelijke beweging als ieder ander. <coughs> het kan ook in het hart van Jozef gestormd hebben. Het kan ook zijn dat hij onder deze bijzondere omstandigheden ook bijzonder de gunsten des heren. Heeft mogen ervaren in zijn hart. Toch zal het zich hebben afgewisseld. Ongetwijfeld zal voor zijn aandacht gekomen zijn de dromen die hij gehad heeft. Wat hij daarvan heeft uitgelegd aan zijn broeders. En het lijkt er helemaal niet op. Dat dat in vervulling zal gaan. En toch. De Heere die werkt. Door het onmogelijke. aan mensen zijde. Dat heeft Jozef dan ook wel ondervonden. God vergist zich niet. Hij volvoert zijn raad. Al is het nog zo onmogelijk voor ons. Maar de Heere die werkt alle dingen naar zijn welbehagen. De broeders die zijn hem nu kwijt. Hij is opgeruimd. Hij is voor hen in ieder geval geen bron van ergernis meer. Weg ermee. Jozef heeft ook niet getracht om zich vrij te vechten. Hij heeft zich ook niet getracht te ontworstelen. Want wat zal één beginnen tegen een stuk of negen of tien? Dat is een onbegonnen werk. Hij heeft dus gelaten zich overgegeven. Wel nu Jozef. Dat is dan ook het beste maar. Jozef is er beter aan toe geweest. Dan zal die broeders bij elkaar. Dat gelooft u toch ook wel. Wat een voorrecht is het. Als het gaat om het werken om de zaak des scheren. Dat wij niet hoeven te vechten. Maar dat we het over mogen geven. Onze zaken. Aan die God die rechtvaardiglijk oordeelt. Zou nou best kunnen dat er zoveel liefde is geweest in het hart van Jozef. En ook meden omdat het een jongeling was die de Heere vreesde. Dat hij misschien nog met de slavenketting aan de wagen. Nog gezucht heeft voor zijn broers. Heeren, ze weten ook niet wat ze doen. Vergeef het ze. Zou best kunnen. Waar genade mag zijn. En de vrezen Gods in oefening. Ik zou zeggen het is bijna een verzelfsheid Want die broeders van Jozef waren bozer op Jozef als Jozef op de broeders maar goed Jozef die is al onderweg hoor met de karavaan straks zal die op de slavenmarkt verkocht worden dan kunnen ze bieden en opbieden een hogere prijs hoe beter gaat allemaal door maar hier bij deze broeders gaat het ook door Ruben, die heeft geprobeerd een compromis te sluiten. En hij dacht, hij heeft gehoopt, dat dat lukken zou. Niet Jozef doden, daar is ook Judah voor in de bres gesprongen. Daarom hebben ze. Maar overwogen en besloten om dan maar een slaaf te verkopen. We willen hem in ieder geval kwijt. Als het kan voor elke prijs. Al was het voor één alleen geweest. Was het ook goed geweest. Wat is een mens. Het is ons voorgelezen uit Romeinen 3. Waarvan het portret vinden van die broeders. Van ons niet. En van u niet. Hebt u zelf voorbij gelezen. Zouden wij waardiger en beter zijn dan de broeders van Jozef. Welke handelingen dat ze verricht hebben. En hoe boos. Dat het mogen zijn. Een schelmstuk. Gemeente. Wij vinden daarin. Ons aller beeld. Van nature. Slaat u maar niet op de borst. Ruben. Die heeft dus een boodschap gedaan. Ze zijn aan het eten gegaan met elkaar. En Ruben die is weggegaan. Die wilde daar niet langer bij blijven. Hij heeft zich ontrokken. En toen hij teruggekeerd is. Toen is hij gekomen tot de kuil. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, <coughs> ziet zo was Jozef niet in de kuil, want dat was het doel en het oogmerk van Ruben, om het zo te spelen, dat is natuurlijk wel handig, om het zo te spelen dat Jozef in de kuil terecht zou komen. Hij zou een ommetje maken. En als het dan de geschikte tijd ongeveer zou zijn. Zou hij gaan naar die kuil waarin Jozef neergelaten was of geworpen was. En dan zou hij Jozef uit die kuil verlossen. <coughs> en hem heen zenden naar zijn vader. En... ...dan had Ruben de eer... ...was toch mooi? Ik ben tenminste wel op mijn eer gesteld hoor... ...als ik dergelijke dingen voor elkaar kan krijgen nou... ...en dan daarbij... ...wat had Ruben in die weg eigenlijk goed te maken met zijn vader. Denk eens aan de zonde die gepleegd is. Denk eens aan de sigamieten. Wat daar gebeurd is. Ruben heeft zijn vader ook stinkende gemaakt. En dit was nu iets moois. Opdat dat het weer zou komen op goede voet. Een tegenprestatie. Voor het leed wat Jacob ook aangaande Ruben geleden heeft. Het was aardig bedacht. Het was bijna gelukt. En toch mislukt. Als nu Ruben tot de kou wederkeren ziet, zoals Jozef niet in de kou. En gemeente, wat is dat een tegenvaller geweest, jongens en meisjes? Wat is dat een tegenvaller geweest voor Ruben? Die is al in spanning en voorzichtig naar die kou gelopen. En hij kijkt in die kou. En geen Jozef. En wat is die Ruben? Ik weet zeker, die man die heeft genageld aan de grond gestaan, met een verbleekt gezicht van schrik. Geen Jozef in de kuil. En wat nu? En dan moet je maar denken, gemeenten, jongens en meisjes, het geweten van de mens dat gaat razen. Allaanstonds. Want daar zit natuurlijk meer achter. Maar wij zouden zeggen, als we dat lezen, één ding is toch wel aardig u Ruben. En wat is dat dan Wel? Dat ik lees in de schrift, toen scheurde hij zijn klederen. Het was dus nog geen gallio. <coughs> hij was dus nog niet door, alle, door alles heen. Anders dan scheur je zo gauw de klederen niet meer. Dan raken we overal aan gewoon en gewend en verhard. Maar dat ik bij Ruben gelukkig niet. Dat is tenminste nog een teken van berouw. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hij scheurde wel zijn klederen, maar het is wel goed om even na te gaan. De oorzaak waarom dat hij zijn, kleren, zijn klederen scheurde. Want dat kan verschillende oorzaken hebben. Eén ding wil ik wel vast voorop stellen. Het zou te wensen geweest zijn. Maar het is niet dat hij zijn klederen scheurt. En dat hij invalt voor God. En vlak invalt voor die God. En in de schuld mag komen voor God. Het is niet zo dat hij door het scheuren van die klederen op de heup gaat kloppen. O, bij mijner dat ik zo gezondigd heb. En gedaan dat kwaad is in uw ooggemeente was het waar geweest. Dan weet ik zeker. Dan had Jacob zo'n tijding niet gekregen. Dan had Ruben wel zoveel ontvangen en courage. <coughs> dat hij gezegd had jongens. Nee zo gaat het niet. Maar goed straks. Hij heeft zijn klederen gescheurd. En hij keerde weder tot zijn broeders en zeide. De jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Weet u wat opvalt in deze geschiedenis, in dit gedeelte? Dat we niet lezen... Hoe het met Jozef is. Ze hebben weinig bekommering over Jozef. Maar ze hebben veel meer met zichzelf te doen. Ze zitten met de in de knoop. En danig ook, want daar komt wat kijken. Het kan natuurlijk niet mogelijk zijn. Dat Jacob daar niet van in kennis gesteld wordt. Maar hoe? En daar staat Ruben met zijn goede gedrag. Als een halfslachtig mens. Die met al zijn schitteren en er tussendoor proberen te varen. Vastgelopen is. Allemaal een mislukking. En dan zegt hij wanneer hij zijn klederen gescheurd heeft. En wat was daarvan de oorzaak gemeente? Niet wat ik zo even zei, dat hij daarmee voor God in de schuld terecht kwam, maar vroeging. O gemeente, wat is dat ontzettend vroeging te krijgen en te hebben. <kuggen> Jongens en meisjes, waak ervoor in je jonge leven. Dat je niet tot zulke daden komt, dat het soms een jarenlange vroeging geeft in je hart, in je leven. Met alle gevolgen van dien. wat heb je dan een droevig en een ellendig leven. En denken wel om: vroeging is niet zaligmakend, weet met die vroeging gaan we ook voor eeuwig verloren. Plaatsen aan de hemel. Wat is het ontzettend vroeging. Denk eens aan een Judas. <tus> het was te laat. Wat heeft die man een vroeging gehad. Dat er een eind aan zijn leven gemaakt heeft. <tus> Ruben, die heeft beroeging gekregen. Want hij weet wel dat hij niet gehandeld heeft als de oudste tegenover de jongste zoals het behoorde. Hij heeft de kool en de geit willen sparen. Hij heeft zijn broeders niet af willen vallen. En eigenlijk Jozef ook niet. En zoals we zeiden een beetje er tussendoor schipperen. Nou dat is net iets wat we graag doen. Met iedereen goede vrienden blijven als kan. Of het dan een beetje scheef zit. En dat het niet allemaal door de beugel kan. Oh ja, maar armoede is ook wat. Wie zal je dat kwalijk nemen als je probeert met iedereen goede vrienden te blijven? Ja, natuurlijk houdt vrede met alle mensen. Maar dan staat er wat bij, zoveel als mogelijk is. Er kunnen ook omstandigheden zijn dat het niet mogelijk is. En dan lees ik in de schrift. <kuggen> Heb de waarheid. En de vrede lief. maar het staat de waarheid voor ons. Met deze zaag gemeente kan Ruben ook niet terechtkomen voor het aangezicht Gods. Daar kan de Heer nooit zijn goedkeuring over geven, alleen maar zijn verbolging tonen. En de strafoefenende gerechtigheid Gods. Die komt terecht bij Jacob. Bij Jacob. En de broeders dan niet, daar rekent de Heer ook mee af. We moeten niet denken dat de broeders zomaar kosteloos zondigen. En zulke praktijken kunnen uitwerken. Zou God het niet zien en zoeken... Goed, Ruben die keert weder en die gaat met zijn broeders en die zei, die jongeling die is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Begrijpt u? Allemaal ik. Hij zegt niet, jongens, hoe zal Jozef het maken? Hoe zal die lieve Jozef die lieve broeder het maken? Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Wat hebben we uitgehaald? Laat het elkaar, er is recht in de ogen kijken jongens. Wat is er toch allemaal gebeurd. Maar hij is weg. <coughs> en ik. Waar zal ik heen gaan. Ruben die weet niet waar hij naartoe moet. Hij zit voor een geweldig probleem. Want... Uiteindelijk kan zijn vader Jacob niet buiten deze zaak blijven. Die verwacht zijn zoon Jozef een keer terug, begrijpelijk. Jacob die vermoedt nog niets en wat is er inmiddels allemaal al gebeurd door de broeders en met Jozef. Jozef die is al onderweg naar Egypte. Daar is mee afgehandeld. Waar zal ik heen gaan? Heb je het ook wel eens niet meer geweten mijn hoorder? Dat je niet meer wist waar je heen moest? Waar zal ik heen gaan? Dat je niet meer wist waar je heen moest. Omdat je ook de waarheid niet wilde beleiden. Waar zal ik heen gaan betekent eigenlijk. Hoe kan ik me nog eruit redden. Hoe kan ik het zo nog schipperen. Dat ik er nog een beetje zonder kleerscheuren afkom. Hoewel zijn kleding wel gescheurd heeft. Maar dat was vroeger. Eigen verwijt. En daarom zegt Ruben, waar zal ik heen gaan? Er is een volk, inderdaad, dat leert er in de leven iets van, dat ze niet meer weten waar ze heen moeten. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. Waar zal ik heen gaan? Een heilige en rechtvaardig God. En een gestrenge eisende heilige wet. En ik met mijn schuld. Gans en al veroordeel. Waar zal ik heen gaan? Gelijk we lezen in de catechismus, al is dat dan met andere woorden, is er nog een middel, dus men wist het ook niet meer, waarheen is er nog een middel om die straf, die verdiende straf te ontgaan en wederom toch genade te komen. Waar zal ik heen gaan? Dan gebeurt het wel eens in het leven van een volk. Gebogen onder een schuld, veroordeling en ellendigheid. Dat ze van kamer in kamer lopen. Soms met de handen aan de hoofd. Ze weten het niet meer. O, wat een eeuwig wonder is het. Als in zulk een weg. En in die benauwdheid. De Heer is mag doorbreken. De Heer is mag overkomen. Want dan is het ik zal nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed. Want wat kan het bang zijn dat het zweet. En van het aangezicht loopt. Vanwege de benauwdheid des harten Die zich wijd hebben uitgestrekt. Wat is het een eeuwig wonder als ze bemoediging krijgen? Wat wordt het een wonder dat ze de weg niet gegaan zijn naar de strop. Want het kan er zo op aankomen. Want gemeente, een mens kan zonder hoop niet leven. Echt niet. Arme mensen en arme jonge mensen die de toevlucht zoeken tot de dood op welke wijze dan ook maar die zich haasten naar de dood en die zelf dus ingrijpen in het handelen gods en vroegtijdig hun leven beëindigen geen hoop meer in ons praaggebruik is het geworden, we zien het niet meer zitten. Wat is dat ontzettend? Ruben, die is er bijna kort bij. Waar zal ik heen gaan? Naar nou, mijn vader durf ik niet. En waar ik anders heen moet, weet ik ook niet. Weet u het misschien? Waar moest Ruben naartoe? Ja, misschien is er een die zegt, ja, ging die man maar naar het adres hierboven. Kwam die dame terecht? Ja, vanzelf. Maar dat is het niet. Die man die heeft zoveel met zichzelf te doen, dat is ontzettend dan kunnen we zoveel met onszelf te doen hebben, dat het ene noodzakelijke vergeten komt op de achtergrond. Toen namen zij Jozef's rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok. In het bloed. Nou. Wat is er dan gebeurd? gemeente, Een mens die zit dan niet zo gauw voor één gat gevangen hoor. Als die in het nauw zit. Er wordt wel eens gezegd als een kat in het nauw zit doet die rare sprongen. Maar zo is het ook bij deze broeders. Want die hebben natuurlijk met elkaar overlegd. En er is er altijd één geweest die met dit voorstel gekomen is. Weet je hoe we het misschien het beste kunnen oplossen? En dat het voor ons, want het ging allemaal om hun hoor, nog niet eens om Jozef. Ook niet om Jacob in de eerste plaats, nee, het ging allemaal om die broeders. Want vanzelf jongens en meisjes, als de ene zonde begaan is, dan rol je vanzelf in de andere. Dat is als het ware als een sneeuwbal, dat wordt allemaal groter. En er is er een gekomen het voorstel. En ik heb gezegd, broers, moest luisteren. Ik heb er gedacht. We hebben toch die rok van Jozef nog, hé? Weet je wel, die dure rok, die veel rok. De mooiste rok die niet een van de broeders had, maar Jozef wel. En die Jacob er zo graag voor over gehad heeft, <coughs> om zijn zoon Jozef die aan te doen. Oh, als Jacob het geweten had, gemeente. We hebben die rok van Jozef, want die hadden ze al uitgetogen. Gelijk al. En weet je wat nu misschien een oplossing is? We nemen een geitenbok die slachten we. En dat bloed het vangen op in een schaaltje. En dan gaven die rok van Jozef dopen in het bloed van die geitenbok. En dan moet het boodschap naar vader toe. En uiteindelijk dat een dieren ze wel opgegeten zullen. hebben. Dat zal vader dan wel denken. En daar waren ze het allemaal mee eens. Een prachtoplossing. Man, hoe kom je op het idee? Ze waren zo blij met zichzelf. Moet je zo bedenken. Hoe men komt van de ene daad <tossimus> tot de andere ze hadden zich er niet voor over om naar de vader toe te gaan en om eerlijk te gaan zeggen wat er gebeurd is hadden ze dat nog maar gedaan maar dat hebben ze niet gedaan O, oh, wat zou dat voor Jacob nog veel smart gespaard hebben Als ze dat nog gedaan hadden de waarheid getrokken maar ze durven zogenaamd ze willen de waarheid niet zeggen. Ze willen er niet mee voor de dag komen. <coughs> en dan wordt het allemaal van kwaad bergen. Hoor je het? Jongens en meisjes. Als je het kwaad wil verbergen. Ook tegenover de ouders. Dan moet je met de ene leugen. Aan de andere leugen breien. Om je er maar tussenuit te praten. En te houden. Maar dat geweten van binnen. En dat komt elke dag terug. Het geweten dat zeg je. Het kwaad dat begaan is. De zonde die begaan is. Al mogen we het verzwijgen voor onze ouders. <tie> of voor de meester of juffrouw of school. Wat dan ook. Er is nog nooit geen goeds uit voortgevloeid gemeente als we de waarheid niet spraken. Maar dat de leugen voorop stond, daar is nog nooit geen goeds van gezien. Daar is nog nooit geen zegen door ontvangen. Nog nooit. In de schrift lees ik het niet en in de praktijk van het leven ook rondom ons heb ik het nog nooit van zijn leven meegemaakt dat dat zegen heeft afgeworpen. Laten we voorzichtig zijn gemeente en jongens en meisjes in onze wandel. Want we zondigen niet goedkoop hoor. Al lijkt het soms, en al lijkt het soms dat de heren het niet ziet en niet hoort en niet strapt. Denk erom, God komt erop terug. Want hij is geen leden gaan schouwen, ook van deze broeders niet. Nee. Toen namen ze Jozefs schrok en zij slachten een geitenbok en zij doopte de rok in bloed <tiek> en zij zonden de veelvervende rok en deden hem tot haar vader brengen ja wie die broeders niet hoor Ruben helemaal niet hoe is die rok dan bebloed bij Jacob terechtgekomen wel en volgens kalvein daar ook van spreekt. Dan zijn het. Waarschijnlijk een paar slaven geweest. En ook van mensen. Die er in de buurt waren. Ook hedders. Met schapen. En daar hebben ze een paar slaven gehuurd. En die hebben ze. Want die wisten natuurlijk van niets. Die wisten van niets. Wat er allemaal gebeurd is. Die hebben gewoond. Een paar slaven met die bebloederat van Jozef naar Jacob gestuurd. En dat Jacob vast die tijding ontvangen zou. En dan volgen wij wel. Dan is het ergste in ieder geval achter de rug. Dan weet hij het alles bekomen. En zij zonden de veelvervige rok. En deden hem tot haar vader brengen en zeiden, <coughs> deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoonsrok zij of niet. Tussen zijn bij Jacob gekomen en Jacob heeft ze ontvangen en daar hebben ze het uitgepakt. En daar hebben we die rok laten zien. Kent u misschien deze rok? Is die u niet bekend? Moet je zo overdenken. Als de politie aan huis komt. Met een jasje of een rokje. Van een zoon of een dochter. Moet je zo verdenken, is het nog niet gebeurd, oog, ouders, wat een wonder, als het nog nooit gebeurd is tot hiertoe. Is dit bekend voor u, een jas of wat dan ook, een broek of een paar schoenen, ja. Die rok er was natuurlijk wat mee gebeurd, want het zat vol bloed. Maar Jacob herkende uiteindelijk die rok wel. De rok van Jozef. Wat is dat gemeente? Voor Jacob ontzettend geweest. Als God niet bewaard. Dan zou je de natuurlijke dood sterven. Je moest een boodschap eens thuis krijgen. Is dit bekend? En dat het van je man is of je vrouw is of een kind is, een zoon of een dochter? En ik zeg het heus niet om de droefheid op te wekken, want ik weet dat er ook hier zijn. Die dat ontzettende hebben meegemaakt. En dat weten ook alleen zij maar. Die het meegemaakt hebben. Verder niet. Ik zeg het niet om sensationeel te zijn. Maar ik kan ook niet nalaten om het te zeggen. Want het ligt in de stof. Wat is dat voor Jacob geweest? Toen hij de rok zag van Jozef, zo'n dure rok, zo'n mooie rok, maar Jozef is er niet meer. Dat was de doodstijding die Jacob kreeg aangaande zijn liefste zoon. En gemeente, de broeders die zijn wel nagekomen hoor. Maar wat is de opzet ontzettend. Wat hebben ze weinig liefde beoefend tot de vader. Of niet? Want denk erom het is geen kleinigheid hoor. Om als zonen, als kinderen, zo met je vader te handelen. En dat het uiteindelijk allemaal leugen is en bedrog. Leugen en bedrog. Dat is het. Alles bij elkaar genomen. Want uiteindelijk was het niet zo. Jozef leeft nog. Maar o oh Jacob. Wat zal dat nog een tranen kosten. Een zuchten kosten. En misschien een opstand kosten. Moedeloosheid kosten. Eer dat je dat aan de weet komt. Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypte. O gemeente, daar hebben ze met het bloed van een geitenbok. Jacob bedrogen. En als we nu zien hoe ze met Christus gehandeld hebben, hoe dat Christus verworpen geworden is. De broeders die hebben Jozef uitgeworpen, als een uitvaagsel vanwege de vijandschap. En hoe hebben ze met Christus gedaan? Die nooit geen zonde gekend heeft nog gedaan. Wat is Christus uitgeworpen? <tacht> wat hebben ze een insanheid erin. Wat hebben ze daar een leugen en bedrog gesmeed. Ten koste wat het kost. Deze Jezus is des doodschuldig. schuldig. Ze hadden al tot zijn dood besloten. Ere dat Jezus verscheidt. Geen vocaaie pas in de zaal. Ze hebben hem verworpen. En nu heeft Christus zijn bloed gestort. En dat was anders als die geitenbok. Nu heeft Christus zijn bloed gestort voor vijanden. Om die met God te verzoenen. Deze Jozef die is naar Egypte gebracht. En als slaaf verkocht. Opdat God zijn raad zou volvoeren. Maar die, maar denk aan de meerdere Jozef. Die dan is overgeleverd. Voor dertig zilverlingen. Overgeleverd in de handen van zijn vijanden. En uiteindelijk kwam die terecht aan het vloekhouders kruises. Daar heeft hij zijn borgdachtelijk schuldbetalend bloed uitgestort tot een verzoening van al de zonden. En daarbij ook de zonden van deze broeders, opdat ze verzoening zouden verkrijgen uit enkele genade. En dat veredigt ons het wonder. De zonden die wij gedaan hebben. Hoe groot en vele dat ze mogen zijn. Waar het op aankomt is. Dat we hier in dit leven vergeving van zonden mogen ontvangen. Wat alleen maar kan in Christus door zijn bloed. En zijn eeuwig geldende gerechtigheid. Jacob gemeente. Werde straks gezegd de straf oefenende gerechtigheid gods. Denk eens aan Jacob. Hoe heeft Jacob gehandeld met zijn vader Isaac? Dat weten we toch nog wel, heet? Hoe Jacob bedriegelijk gehandeld heeft met zijn vader Isaac. Denk maar ook een geitenbok. En de huid van die geitenbok om de polsen en om de hals. En dat Isaac zei, uw stem is Jacob's stem, maar uw handen zijn Ezou's handen. Want Ezou was natuurlijk sterk behaard. Dus dat was allemaal bedrog. Ja, maar dat heeft Jacob gedaan op bevel van zijn moeder Rebecca, doet er niets ter zaken. Denk erom dat we niet iets behoeven te doen jongens en meisjes. Wat de Heere verbiedt en veroordeelt in zijn woord. Wat de ouders van ons eisen. Ja maar wat zullen we nu hebben. Gaat u dan de kinderen tegen ons als ouders opzetten. Nee. Maar het moet natuurlijk wel altijd zijn overeenkomstig de schrift. Overeenkomstig het woord Gods. Als u zegt ja. En de Heere zegt in zijn woord nee. Mag uw kind ook nee zeggen. Maar dan gegrond op de schrift vanzelf. Wat heeft Jacob gedaan? Ben je Ezo? Ik ben, ik ben het. Moet je zo bedenken. Was dat geen klare leugen. Ja maar dat heeft, dat heeft nu allemaal zo moeten zijn. Dat was nu de leiding des heren. Want uiteindelijk. Jacob heb ik lief gehad. Ezo gehad. Meent u? De heren heeft het. Voor Jacob. Nooit vergoelijkt. Dan zou er onrechtvaardigheid zijn bij God. Dit was voor Jacob. Zonde, al verheerlijk de Here zich dwars voor de zonde heen. Zonde blijft zonde en bij de liefste van zijn kinderen. Zonde blijft zonde en er is niets minder toe nodig als het verzoenende bloed van Christus. Strafoefenende gerechtigheid Gods. <tossimus> Jacob die ondervindt hier... Dat de Heere geen ledig aanschouwer is. En dan moest nu al deze dingen aan medewerken. Want Jacob, die krijgt hier thuis wat hij in zijn leven ook verzondigd heeft. Of Jacob daaraan stonds aan gedacht heeft, is een andere zaak. Maar daarom is het wel zo. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. En dan zegt hij zelf, een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. De rok is nog over. O, die arme jongen. Die is door de rookdieren verscheurd en opgegeten. En de rok die is naar over. Tot die conclusie komt Jacob zelf. Ze hebben eigenlijk dus verder niets meer behoeven te zeggen. Toen scheurde Jacob zijn klederen. En legde een zak om zijn lenden en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. We gaan eerst even zingen uit 88 het tweede vers. 88 vers 2, mijn ziel, der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven, het einde nadert van mijn leven, ben krachteloos en afgemat, en wat er verder volgt. Jacob zijn klederen dat heeft hij dus wel anders gedaan als zijn zoon Ruben en hij legde een zak om zijn lenden gemeente als je zo'n boodschap krijgt en als er zoiets gebeurt al heb je dan een jurk aan van duizend gulden of een pak van duizend gulden. Dat interesseert je niet meer. Dat heeft geen waarde meer. Hij scheurde zijn klederen als een, Hoe duur ze ook waren. Hoe kostbaar ze waren. Maar dan heeft niets geen waarde meer. Als je zo'n boodschap krijgt. En ik heb straks al gezegd. Alleen zij die het ervaren hebben weten wat het is. En ik mag er wel bij zeggen. We hoeven er ook niet naar te staan naar zo'n ervaring. De heren bewaren ons allen voor zulke ervaring. Maar het is wel een wonder en was het een werkelijk een wonder dat het nog niet gebeurd is. En dat we er allemaal ervaring van hadden. Want zo best brengen we het er niet af of wel. Toen scheurde Jacob zijn kleden en legde een zak om zijn lemmen. En hij bedreef vrouw over zijn zoon vele dagen. Jacob, geef je niet te veel toe aan het verdriet en aan het gemis. Want het kon ook wel eens leiden tot moedeloosheid en opstand, hoor. Jacob, ben jij nu die man die nu in zakkenas zit, die daar geworsteld heeft op Niel? Je bent toch dezelfde, ja. En dat je in het geloof mocht staan en spreken. Dat je zulke een onderwerping hebt mogen beoefenen in je leven. En dat goedkeuren en dat toevallen van de Heer. In de weg waarin de Heer hem bracht en leidde. Is dat diezelfde man? Ja, dezelfde man. Een nietig, een nietig mensenkind. Een rokende flaswiek. Een gekrookt rietje. Is dat Jacob dat hier nu. Ja, een gekrookt rietje. Maar het is er wel in van, hoor, denk erom. Ho, het is een man met genade. Het is een man waar de Heere op zien zal. En die de Heere bewaren zal. Maar de Heere straft de zonde voor zijn kerk hier aan deze zijde van het graf geldt ook voor Jacob Je zult door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk gods is dat dan onnatuurlijk is dat dan ongeoorloofd als een vader weent over zijn zoon die niet meer is in het landen levende vanzelf gemeente dat mag de natuurlijke droefheid. En vanwege de liefde. De vaderliefde. Zou men dan niet schreeuwen. Zou men dan niet brullen Vanwege smart en verdriet. Maar. Wat is het een voorrecht. Wanneer we inrouwen en verdriet zijnde, bewaard mogen blijven voor overmatige droefheid. Dat is een zegen, als de Heere dat geeft, om bewaard te mogen blijven voor over, dus niet voor droefheid, maar voor overmatige droefheid. Want dat is ook niet strekkende tot de ere gods. Wat mist Jacob hier? Want het kan eigenlijk niet anders gemeente of daar is een flits door Jacob heen gegaan toen die boodschap kwam en hij die rok zag. Kan wel zijn dat Jacob geroepen heeft innerlijk. O God wat zult ge met uw grote naam doen. Want die dromen. Wat moeten nu met die dromen die Jozef gehad heeft. En die hij verteld heeft aan de broeders. En dat Jacob dat bewaarde in zijn hart. Die heeft er meer van mogen zien en door mogen kijken dan zijn zonen. Wat moet er nou met dat alles gebeuren? Wat kan Jacob hier dan ook de oefening des geloofs gemist hebben? Want het was ook een mensenkind. Een hel des geloofs is de kerken gods alleen maar als ze het geloof in de dadelijkheid mogen oefenen. Maar dan moet het wel geschonken worden. Van de Rijken hebben ze geen kruimel geloof. En dat is Jacob wanneer hij aan deze plaats komt. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. O, oh, wat is dat missen van Jozef gemeente. Smartelijk geweest voor Jacob. Met alles dus wat eraan verbonden was. En wat zegt hij dan? Wel, eerst komen zijn zonen. En al zijn zonen en al zijn dochteren, dat zijn dus de schoondochters, maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. We zouden geneigd zijn te zeggen, je hebt nog gelijk ook Jacob. Een gemeenrukke, huichelaars, fijnterij. Moet je zo verdenken. Ach vader, ik kan begrijpen dat je zo'n zo smart hebt. Het is toch ook heel wat hoor. Dat je toch zo een zoon verliezen moet. Ontzettend. Maar vader... We hopen dat de Heer je sterker mag. En we hopen dat men meer naar boven mag kijken, het naar beneden, hoor oh vader. Enzovoort. Dan zijn ze met de vader aan het praten om te troosten. En ze menen er geen klap van. Moet je zo over Vreselijk is het. Als je er goed over nadenkt. Want die, die zonen die wisten wel. Dat Jacob nog leefde. Ze wisten best dat ze een vuile streek hebben uitgehaald. En Jacob in zakken nas laten zitten. Ze konden het notenbenen nog best aanzien. Ook dat Jacob zijn kleren scheurde. En een zak om zich gedaan heeft. En daar... Is zich in de tranen kon wassen vanwege smart en verdriet. Ach vader, het is toch wat, hè? Ontzettend. Vreselijk. Maar Jozef leefde. Gemeente. Dan kom ik weer terug op Romeinen 3. Waar is een mens toe in staat? Waartoe zijn wij in staat? De broeders van Jozef, die hebben hem verworpen. En ze hebben hem uitgebannen. Waarom? Omdat ze het evangelie hebben verworpen. Wat doen wij? Wacht eens even, wat doen wij? Dat was een evangelie toen Jozef zijn broeders heeft verklaard. De dromen die hij ontvangen had, dat was een godsopenbaring. Goddelijke dromen, daarvan wisten zijn broeders ook dat die bestonden. Maar ze hebben het verworpen, weg met hem. Hoe lang leven wij al onder de prediking van het evangelie van vrije naam, En nog steeds verworpen? Mondicht. Wij zijn zeker zo erg als deze gemeenlijke. Wij zijn verwerpers. O, wat zal het zijn als ons straks door die verhoogde middelaar gezegd zal worden. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Dat is dan aan ons adres gemeente. Wij kunnen ons niet verheffen boven deze broeders, echt niet. Wat kan er al gehuicheld en geveinst worden, ook in de weg van de godsdienst? Waar een mens toe in staat is, daarin komt uit dat hij van het hoofd tot de voeten niet meer deugt. Denk maar aan Romeinen 3. Portret van een mens. En zoals de Heere de mens ziet. Niets geheels meer dan dezelfde. Onrein van het hoofd tot de voeten. En dan staat hier. Maar hij weigerde zich te laten troosten. Nee ik geloof. Dat zulke troosten geen afdruk maakt en geen indruk te gloop vast. Dat de Heer dat niet gebruiken wil en nooit niet. Om dat voor Jacob nog te doen dienen tot troost. Dan geloof ik dat de Heer zijn kerk gebruiken wil. Als ze er zelf ook door genade ...enige kennis en beleving vermogen mogen hebben... <coughs> ...om te troosten... ...en dat met de zalving des heilige geestes... ...dat helpt... ...en dat wil de Heere gebruiken en toepassen... ...maar Jacob weigerde zich te laten troosten... ...staat hier... ...en zeide want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon... In het graf nederdalen. Kijk. En daar ging Jacob eigenlijk te ver. Dat is het niet. Nee Jacob. Nu ben je geen sieraad. Nu ben je geen pronkstuk, Want je weet wat er gebeurd is. En wat God gedaan heeft in je leven. Je weet dat je van Jacob Israël geworden bent. Je hebt de belofte Gods ontvangt. Dat is niet in een hoek geschiet. En hoe erg, hoe smartelijk dat het is, Jacob, dat je je lieve zoon moest missen door de dood. Hoewel het natuurlijk niet zo was, maar voor Jacob hier wel. Dan is het niet goed dat je je eigen nu helemaal daaraan toegeeft en overgeeft. Hier kom je terecht in de water van moedeloosheid. Met andere woorden, Jacob die zal zo lang schrijven en rauw bedrijven, dat hij ook net als zijn zoon in het graf zal indalen en bij zijn zoon is. We lezen ook niet dat Jacob gezegd heeft, toen hij het dan geloven moest, dan een dier hem zou opgegeten hebben. O, oh, nu is mijn zoon eeuwig boven. Want dat was een jongeling die de Heere vreesde. Oh, die is in zijn jongheid is die, is die weggenomen en heeft de heren hem thuis gehaald. Bewaard voor de dag des kwaads. Lezen we allemaal niks van. In de eerste plaats gemeente Vlees kan vlees niet missen. Al mag iemand geloven dat, dat er man of zijn vrouw of een kind een goede ruil gedaan heeft. Dat ze mogen ingegaan zijn in eeuwige heerlijkheid. Maar denk erom om het vlees, kan het vlees niet missen. Daarom is er nog wel droefheid en dus maar voor. Want het is een lege plaats in huis. In hart en in huis. Maar dat neemt niet weg. Hierin is Jacob niet te prijzen. Het is wel te begrijpen. Maar hier is hij niet te prijzen. Want... Ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Al zo beweende hem zijn vader. En de medianieten de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, Faro's hoveling, overste der Trawanten. Met al dit gebeuren, Jozef, die weet er hier, die weet er hier ook nog niets van. Wat er allemaal gebeurd is en wat ze met haar vader uitgehaald hebben met die rok. Daar komt hij later dan wel achter. Daar weet Jozef ook nog niet van. Nog gaat alles door. Jozef die is ook inmiddels in Egypte aangekomen. En daar heeft Potiphar, Faraos hoveling, ik denk de hoogste prijs geboden. Oh gemeente, die arme Jozef, die zien we daar staan aan de ketting. de Slavenmarkt. En daar staat Potifar. Die loopt eens te kijken en er valt zijn oog op Jozef. Zijn statuur, aardig uiterlijk, aantrekkelijk. Tuurlijk, daar kijken ze ook naar. Nou, dat lijkt me wel wat. Wat moet hij opbrengen? Misschien is er dan wel in de hand geklapt. Uiteindelijk zover gekomen, twintig zilverlingen verkocht. Jongens, meisjes. Moet je zo verdenken als je thuis weggehaald zou worden. En dat je dan een slaaf verkocht zou worden. Denk erom, die slavenhandel is nog niet zo oud hoor. Maar eens overdenken. En die arme Jozef, ach nee, hij moet er wel diep door. Dat wel. Maar arme Jozef moeten we eigenlijk niet zeggen. Want Jozef is niet alleen de Heere die waakt over hem en over zijn werk. En de Heer die volvoert zijn raad. Er moet alles aan meewerken. Die met, die moet er aan meewerken met die handelsluis. Daar moet Potiphar aan meewerken. En Faro moet er aan meewerken tot volvoering van de raad gods. Dus nu hoeven we eigenlijk met Jozef niet zo meeleiden te hebben. En het is ontzettend dat het nog zo lang duren moet, eer dat Jacob weet dat Jozef nog leeft. Wat moet Jacob doorworstelen? En dan denk ik nog aan de woorden die hij heeft uitgesproken toen het einde van zijn veelbewogen leven genaderd was. Dat hij het uitroept op uw zaligheid. Wacht ik, Heere. Met alles wat doorleefd is. En wat hij ondervonden heeft. Dit bleef over, gemeente. En wat is dat? Het werk Gods. O, dat we allen dat Gods werk. In ons leven mochten ontvangen. Door genade. Dat we daarvan geen vreemdeling zouden blijven. Omdat we ook die God van Jacob mogen leren kennen. En dat het ook door de heilige geest in ons hart geleerd mag worden. Wat nodig is te kennen tot zaligheid. Om te leren kennen dat bloed. Wat alleen maar reinigen kan. Van alle zonden Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, zo hebt u nog gegeven dat we vanavond samen mochten zijn. En u mocht het nog ter overdenking willen geven. Mocht nog tot lering, tot onderwijzing, tot aansporing zijn. Twijst ook onze schuld aan en schande. Want wij zijn allen niets deugende schepselen. Maar wil ons gedenken, genade schenken en dat in en door Christus om in hem gevonden te worden. Want buiten hem alles te kort en te smal. Alles van ons dat valt weg. Uw werk dat zult gij in het leven behouden, ook in het midden der jaren. Wil zo de napredeke nog zijn, wil het zegenen en toepassen. En het onze verzoenen, gedenk en bewaar en behoed. En ieder van ons om Jezus wil, amen. Onze slotsang zei 99e tweede vers, God die helpt in nood. Is in Sion groot, aller volken mag niets. Bij hem geacht en wat er verder volgt. van onze Heren